Goedemorgen, ik ben Diloketeertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het KNMI waarschuwt weer voor noodweer. Net als gisteren kan het vandaag behoorlijk tekeer gaan met wind, regen en dikke hagelstenen. Vooral in het Zuidoosten is de kans op overlast groot, zegt onze weerman. Er zou zelfs een supercel kunnen langskomen. De supercel is eigenlijk de meest krachtige bui die je kan hebben. Daar is naast veel onweer en veel regenwater ook hagel en forse windstoten bij mogelijk. En dat zijn de buien die we vandaag vooral in België en Duitsland verwachten. Maar met een beetje pech dus ook net over Limburg. Volgens het KNMI moeten we rekening houden met omvallende bomen, wateroverlast en rondvliegende dingen. Bij een ongeluk op een N-weg in Honslersdijk in Zuid-Holland zijn negen mensen gewond geraakt. Een auto en een busje botsten zo hard op elkaar dat de auto door midden brak. Door de klap ligt de weg ook vol met onderdelen en rommel. Ronald Koeman kiest zijn broer Erwin als assistent bij het Nederlands elftal. Na het WK in Qatar komt Koeman terug als bondscoach bij Oranje. Hij volgt aan Louis van Gaal op. En een spannende dag voor veel achtse groepers. Zij krijgen de uitslag van de Citotoets. Leraren hebben al wel een advies gegeven over welk niveau zij het beste bij hun leerling vinden passen. Na twee mislukte pogingen is het Boeing nu wel gelukt om de Starliner de lucht in te schieten. Three, two, and lift off. The Starliner is headed back to space on the of Atlas, by a to its Als het onderweg allemaal goed gaat, komt het ruimtevaartuig vannacht aan bij het internationale ruimtestation ISS. Na een paar dagen vliegt de klapsule dan terug naar aarde. Als ook dat soepel gaat, mogen eind dit jaar of begin volgend jaar mogelijk voor het eerst mensen meevliegen. Het weer, dat noodweer, wordt dus vanmiddag verwacht, vooral in het zuidoosten. Vanavond trekken de buien weg, dan is het morgen behoorlijk wat zon bij 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer, daar zijn we weer. Noem maar niet naar praten, Willem. Ik zei, we zijn er weer en jij zei ook, we zijn er weer. Dat ja, kan... nee, ja, daar zijn we weer. Nee, dat komt, CWM heeft sinds kort een uh, nieuw echo-apparaat. Apparaat, apparaat, apparaat. En uh, heel <lacht> af en toe, als je dan wat zegt, zegt, dan horen we echo, echo, echo. Nou, nee, goed. Nou, het is wel gezellig, Willem, hier in de studio. Het, het zonnetje komt nou nog naar binnen, maar, maar vanmiddag gaat het mis. Hoor. Uh, het wordt, uh, wordt noot. Uh gaat echt mis vanmiddag. Ja, ja, ja. Wordt een ja, ja. hoop gedonder vanmiddag. Hoop geluiden. Ja, op... uh, gedonder, gebliksem en gedonder. Ja, ja. Nou ja, goed. Maar uh, wij wachten het af en ja, vertel. Je, je kan... Nou, ik wil in eerste instantie wil ik eventjes van sommige luisteraars die hebben het wel gehoord, denk ik. Sommige ook niet. Dat wij dus voor de uitzending waren wel een beetje stiekem aan het testen met, uh, met een, een luisteraar die onbekend wenst uh, te blijven. Dat is meneer uh, Vos. Is dat? Albert Jan Vos. Albert Jan Vos wil van de zaterdagmiddag uh, gebeurtenis. Alleen maar zaterdagmiddag. Ik weet niet of ze zondag ook doen. Daar slaapt niet. Ik durf daar helemaal niks over te zeggen. Oof. Nee, dat is niet zeggen. Maar goed, die is, uh, die is nog eventjes bezig geweest met het uh, testen van de telefoonlijn. En het schijnt allemaal te werken nu. Dus ik ben zeer benieuwd. Want, uh, ja, want die hebben we straks nodig. Want dan krijgen we Gerry Rutten of Goede Goedemorgen Zandvoort. Die komt er in uitzending. Ja. En, uh, ja, en wie, wie verder in uitzending komt, we gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het beleven. We gaan het beleven, ja. ja. Hé, hey, uh, ik ben een beetje in rouw. Vertel. Ik ben begonnen vanmorgen ook met rauwkorst. Waar ben je mee begonnen? Met rauwkorst. Normaal neem ik plop, plop. Havermaupap, ja ja Maar nu gauwkort, want Van Jellis is dood, hè? Van Chalice is overleden. Ja. Ja, ja, ja, ik heb het gehoord. Maar die maakte wel ontzettend mooie muziek, ook met Everdide Child, hè? Ja, dat, dat heb je heel goed. En de Miss Roessos, hè? De Miss Roessos. De Miss oh, oh, de Miss hè. Ja. En natuurlijk, niet te vergeten, John Aniston. Zeg je dat wat? Ja, dat zeker. Die speelde ook toetsen, geloof ik, hè? Nee, maar... nee, John Aniston was zanger en die was de zanger, was de zanger van... Uh, van die man die geen kon zeggen Van, van yes. Yes. yes Ja, ja, ja weet ik het weer. Ja. Ja. Daar was Ruud Jans ook fan van, hè? Oh, dat weet ik niet. Ja, ja, ja want die speelde het allemaal na ook, hè. Op zijn uh, enorme Yamaha-orgel. Oh, was hij ja, dat? Dat was goed. Ja, ja zeker. Nou, dat niet. vind ik eigenlijk wel. Uh, eigenlijk vind ik het wel. Uh... Maar die Vangelis, daar moeten we straks even aandacht aan besteden, want dat verdient die man wel, want dat was wel prachtige muziek. Hij nou. heeft ook hier in Nederland uh, hoe heet dat nummer ook weer Conquest Door? Conquest Door. Die... we werken nu met de nieuwste technieken bij ZFM en het is allemaal spraakgestuurd. En als je zegt Conquest Door, en dan dan hoor je het ook gewoon. Ik ben helemaal ontroerd, Willem. Eh. Ja, het is een nummer. Nee, is mooi nummer. Het is inderdaad prachtig. En, uh, uh, uh, het schijnt ook zo te zijn dat Albert Jan zit in dat koor. Hè. Die, die zit, staat vooral. Als, als die man optrad, mm -hmm. stond Albert Jan vooraan in het koor. Ja, dat klopt. dat klopt. En, uh... We weten dan ook mensen uit het niet, maar die man is eigenlijk weer beroemd ook. Hè. Ja, dat, maar, maar de man zelf, die, die Frensjelis, die gaf helemaal niet om succes, lees ik in de, in de, in de Telegraaf van vanmorgen. Hij, hij, uh, hij was natuurlijk uh, de man van de New Age, zo werd hij ook uh, genoemd. Maar hij gaf helemaal niks om succes. Oh, Zou hij nou ook niks om zijn bankrekening gegeven hebben, wat, wat dat betreft? Want als je succes hebt, dan wel eens, wel eens uh, wat opleveren ook. Ja, Anders stuur ik hem een toch, mailtje met mijn bankrekening. Ook voor de erfgenamen, kunnen ze wat overmaken namen. Dan praat je niet over succes, maar meer over succeven. Toch, Volg jij ja. überhaupt een beetje politiek, Willem? Ja, ik heb, je, het, ik heb het gedaan. Ik heb uh, Een tijdje heb ik de politiek gevolgd. Uh, zo ging ik linksom en zo ging ik rechtsom. Ja. Ik ging Noordrecht door. Maar heb jij uh, gisteren het debat nog gevolgd... met al die uh, mailberichtjes van, van uh, meneer Rutte? Ja, ik vind het weer... Ja. Uh, ik vind het allemaal weer zo, zo overtrokken. Ja. Jongens, uh, is er geen echt nieuws te melden vanuit de Tweede Kamer? Denk Over, dat... Overigens uh, bemoeit de, de KLN die bemoeien zich nu ook met politiek. Vertel. Ja, want die hebben vluchten geschrapt. Dus we krijgen geen uh, vluchtelingen meer binnen nu. Nee, maar die komen met de boot. Oh, die komen met de ja. boot? ja. Dat is dan weer een duif, dat is weer een, plaat, een misplaats, Maar ja, staat in de krant, vluchten geschrapt door personeelstekort. Ja, nou ja, dat, uh, het zal er wel, want wat in de krant staat is waar, zeggen ze. Nee, maar moet inderdaad wel eerbiedig spreken over vluchtelingen natuurlijk. Uh, ja, hoewel sommigen vinden dat land vol is eigenlijk. Ja, nou ja, goed, uh, als je naar buiten kijkt, dat is een ruimte zat. Ja, maar economisch vol. Ja, ken, je dat, ja, ja. ken je dat begrip? Economie. Economie. Het gaat om ja. geld. Ook oh, dacht dat het om dat eten gaat, ging. Dat gaat dan weer om geld. Ik dacht, economie, ik denk, econatie. En we hebben natuurlijk ook te maken met de huizentekorten en zo. En, en, ja. Allemaal ellende. Allemaal, allemaal ellende. Ja ja, ellende. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, weet je wat? Dat is? We zijn hier niet voor de ellende. We zijn hier voor, voor, voor, voor de fun, voor de leukigheid, voor de positivo's onder ons. En daar hoort een stukje muziek bij. Nou, laat eens horen. Wat heb jij voor muziek meegenomen vanochtend? No, dude. Ik saw you. Ken je, het nummer trouwens? Ik uh, ken het liedje wel, ja. maar uh, jij hebt me moeten helpen als het gaat om wie dit ook weer waren. Ja, dus ik heb S hem kwijt. Semen en. Nee, ik ken wel Spooky en Sue. Ja, die ken ik hem wel. ja, uit dezelfde tijd is dat. En ik ken ook Sandra en anderen. Al is anderen, Een beetje, dit, dit, dit, uh, beetje stijltje. Ja, het is een, het, een beetje stijltje, was in die tijd hè? Uh, uh, ja, Sandra helaas. Ook ons ontvallen hè? Sandra Remer. Ja, helaas, helaas, ja. helaas. Ja. Was een schatje hoor. Ik heb er wel eens ontmoet. Ja, maar jij hebt volgens mij iedereen ontmoet, denk uh, ik. Nou ja, iedereen nog niet. Want ik heb namelijk jouw tante heb ik nog nooit gezien. Jouw ja, tante. Mijn tante, ja. nee, maar die wil je ook tante niet. Tante Boer is dat toch? Ja, ja, ja, die. Ja, ja precies, precies. precies, Ik heb het een keertje meegemaakt. Toen kwam ik uh, een, een dame tegen. En uh, ik denk, die spreek ik gewoon aan. En ik denk, dat durf ik wel. Ja. Met mijn boerenfluitjesaccent. Ja. En toen zegt ze, Willem, je bent een beurtje dan. Hé, hey, Willem, we moeten het echt over het weer gaan, we gaan hebben. Over het, het is echt, weer hebben. Ja. Ja. Want als ik zo de buienraderpagina uh, bekijk op het internet. en dan zie je gewoon die, die kaart met die buien die eraan komen. En er zijn uh, verschillende locaties in Nederland. waar de kaart dan rood uh, kleurt. en daar moet het dan heel heftig aan toe gaan. Dus uh, uh, het lijkt me uh, serieus om eventjes daarop in te gaan. Ja, wel, dus de, de dag begint weliswaar rustig, luisteraars. Maar vanmiddag trekken uh, hele uh, fikse onweersbuien over Limburg. En die gaan verzelf van hagel, uh, van zware windstoten, wateroverlast. En vandaar geldt in Limburg vanmiddag al de code oranje. Vanochtend uh, moeten weggebruikers eerst nog rekening houden... met plaatselijk, dichte en uh, verkeershinderlijke misbanken. Nou, daar heb ik vanmorgen toen ik hierheen kwam niks meer van gemerkt. Dus die zijn al opgelost. En, eh, ik begon met Limburg, maar eigenlijk, eh, als je daarover eens antwoord hebt... Ja, hebben de mensen niet zoveel aan... Eh... Nee, maar ja, je weet nooit uit welk wind, welke hoek die komt. Ja, hè? want de buien die gaan, die gaan vanuit Limburg gaan ze onze kant op komen. Ja, absoluut. Eh, want vanmiddag gaat het overal regenen. In het noorden en noordwesten valt waarschijnlijk tussen de 5 en de 15 millimeter regen. In het zuidoostelijk deel van het land kan het 20 tot 40 mm worden. En in de heuvels van Limburg, daar had ik het net al over... kan het al meer dan 50 mm vallen. En, en daardoor bestaat de hele uh, kans op wateroverlast overal in ons land. En de grote hoeveelheden regen in het zuidoosten... zijn uh, het gevolg van uh, zich ontwikkelende onweersbuien in warme lucht. En die gaan in Limburg dus uh, mogelijk vergezeld met, vergezeld met, met hele... ...forse hagelstenen. Dus ja. daar moet je je auto eigenlijk een beetje beschut neerzetten. Want als je zo'n hagelsteen op je dakje krijgt... ...dan heb je die pitjes in je dak. Ja, daar ben je niet blij hoor. Dat, uh, nee, ik, ben, ik heb de pitjes uit, trouwens. Ja. ja, nou, ik zei het al. Limburg dus tussen 1 uur en 4 uur... ...vermiddeld de code oranje. En dat zakt dan heel langzaam zakt dat, uh, naar het noorden toe. Uh, vanavond, dat is dan weer het goede nieuws... ...dan klaart het vanuit het westen weer op. En uh, in de nacht naar zaterdag... ...neemt de bewolking... Uh, gaat, ...gaat toch weer een beetje toenemen. ja. En dan is er in het noorden weer een kans op een lichte regen en een bui. Dat, is al, dat ziet er allemaal wat, wat, wat milder uit in ieder geval. Ja. En uh, ja, zaterdag, dan nemen de neerslagkansen af. En dan komt de zon weer meer tevoorschijn. En dan, uh, dan gaat het kwik gaat, uh, uh, aan de kust hier gaat, uh, naar de 16 graden toe. En in het zuidoosten wordt het dan 20 graden. Nou, 16 graden, als het een beetje windstil is, valt het allemaal wel mee, toch? Ja, dan, maar is het dan langzaam of snel? Is het nee, dan dat, slow het, of quick? Nee, dat heb ik... Kwik. Dat oh. komt uit de thermometer. Uit oh, de thermometer. Ja. ja, ja. Hé, hey, maar luister, dus dat is zaterdag. Dus en dan zondag is het droog met geregeld zon en, en, en 22 jaar. Zo. Dus het weekend ziet er weer helemaal toppie uit. Hè? Dus dan zitten wij samen straks weer in onze gebody suit op het strand van Zandvoort. Ja. Hmm. Ik heb straks nog een leuke mededeling. Maar doe eerst maar muziekje, straks nog wat vertellen? Wat ja, ik... doe het maar, want van al dat nieuws... Ik raak mezelf een beetje nee, vijf... Is en op een, Haarlem... een gegeven moment weet ik niet meer wie ik ben. In Haarlem is er heel wat leuks aan de hand in het weekend. Oh, wat ja, wat wacht ja, ik. ja, ik hou het nog even spannend. I just don't know what to do with myself. Myself. I'm so used to doing everything with you Planning everything for two And now that we're through I just don't know what to do with my time I'm so lonesome for you, it's a crime Dus die Springfield. Ja, stoffige Springfield. Die weet niet wat ze met haarzelf moet doen. Nee, ik dacht dat ik de enige was, maar uh, nee, er zijn toch. Uh, ik was er wel fan van aan. altijd vroeger. En nog eigenlijk wel, hoor. Want ik vind, ik vind het toch een aparte zangeres. Dus die Springfield. Dus die is een heel. Uh, hij heeft, een mooie, ja. hij heeft ook een liedje uh, Heeft ze gezongen van Jacques Brel. Ja, wie? Wie? Met Echt waar, zei dat? Ja, dat heeft dan. Uh, als Dus die het zingt, heet het If You Go Away. Ah, oui, oui, oui. If oui, You oui, Go oui, oui. Away. Waarin? Like I Know You must. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Nou ja, goed, In ieder geval, het is ook mooi. Maar goed. Dus ook, ja. Ja. Ik ga wat dus. vertellen over Haarlem. De Zandvoorters, luister. Dat ligt iets ten oosten van u, Haarlem. U kunt met de trein kunt u dan naar station Overveen... dan kunt u het lopend af. U kunt ook doorreizen van Overveen naar Haarlem. En waarom moet u nou in Haarlem zijn? Nee, u moet eigenlijk niet in Haarlem zijn. U moet op de grens van Haarlem... Ja, het is net, het is net Haarlem. Het is op de grens van Haarlem en Bloemendaal. Daar hebben we namelijk een ijswaan. Een uh, wat? Een ijsbaan. En dat moet jou wel uh, ja. heel bekend voorkomen. Oh, die ijsbaan. Die ja, ijsbaan. Ja, ja, ja, ja, wat ja. is daar aan de hand, luisteraars, op de ijsbaan in Haarlem? Hallo, goedemorgen. Oké, okay, dus Haarlem Hé, hey, daar zijn ze weer. Hé, hey, jongens, kom binnen. Karel, dat, dat wil ik nou net vertellen. Dat is heel belangrijk nieuws. Dat is ook fantastisch nieuws. Mama komt er ook bij. Oh, ja, ik ga er ook nog naar, beslist naartoe. De luisteraars, want het is zo fantastisch in, ha in Haarlem wat er over die ijsbaan gaat gebeuren. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren, moeder van Harm? Uh, uh, uh, Harm, wil jij het liever zelf vertellen? Ik zou het heel lief vinden als ik het zelf mag vertellen. Nou, ik geef even een microfoon. Het is, op, is nou maar. niet, ja. luister nou even, Willem. Het is namelijk zo: ja. in Haarlem op de ijsbaan morgen de grootste band van Nederland. Oeh. En dat is wel zo'n grote band. 500 mensen nemen aan dat orkest deel. En wat voor stijl dan? Drumstellen, gitaren, basgitaren, blaasinstrumenten, violen, zang... Ja, ze hebben een live-list. Ja, ik weet, ik weet wat dat live-list is. Harm, want dat is uh, een nummer van... Uh, uh, als ik me niet vergis... Uh, uh, uh, van Crosby, Stills Nest. Neil Young. Neil Young. Living in a Free World. Oké. Okay. Ja, yeah. en, en dat nummer, dat is dus de basis. Daar gaan ze mee openen. En het is dus zo dat in Haarlem... op die ijsbaan, in het middenveld zeg maar, van de ijsbaan... zijn er 500 muzikanten, zangers, zangeressen... nou, ik noemde het... Uh, Harm noemde het net al... He, violen, gitaren, alles wat met muziek te maken heeft. Uh, ze gaan massaal gaan ze muziek maken. En gaan ze een aantal nummers gaan ze daar live uh, spelen. Maar is het dan uh, gewoon met publiek? Of wordt er uitgezonden? Nou, of je, live stream, je, je, of? je kunt het je kunt, uh, natuurlijk. Je kunt dat gaan bijwonen. Ja. Uh, ik weet niet of je daar geld voor moet betalen om erin te kunnen komen, dat zal niet veel zijn, want, want uh, ja, het bestuur uh, van, van de organisatie, zeg maar, van het hele evenement, ja, die zijn er uh, eigenlijk alleen maar op uit om, om dat uh, muziekfestival neer te zetten. Ja. En, en niet zozeer, uh, ja, er zullen wel kosten mee gemoeid gaan, dus misschien een kleine, misschien 5-euro-entree, ik weet het niet. Oké, okay. nou ja. Okay. Maar, nou, dan maar de, een, vraag, een eh, vraag heb ik dan nog wel, want er zijn 500, 500 bandleden. Ja, nee, 500 muzikanten. 500 muzikanten, maar is mijn kardinale vraag... want die, die krijg ik al gelijk binnen van de luisteraar... wie naam naam hier noem meneer Vos... of ze ook schaatsen onder hebben. Nou, ik, ik, ik, wil ik er even op ingaan. Ja, ja, ja. Alleen kunstschaatsen, want het is natuurlijk een kunstevenement. Ja, natuurlijk. En dan natuurlijk. is alleen maar toegestaan, je mag schaatsen onder... maar dan wel op kunstgebied, dus kunstschaatsen. Ja, ja. Snap je wel? Ja. En als je een basgitaar speelt, ja. dan gaat het wat moeilijker op kunst schaatsen. En dus dan kan je ze beter uitlaten. En waarom is het moeilijker? Ja, zo'n basgitaar is toch ook weer niet zo heel licht hoor willen ja, Dat is ook wel weer zo. Ja, en ja, ja. Eh, als je drumt, ja. dan moet je je schaatsen in de beestdrum. Ja, ik denk dat het de tijd wordt voor een stukje muziek. Had je verder nog iets uh, toe te voegen aan het verhaal? Ik vind, ik, vind dat mijn zoon, ik vind dat mijn zoon vanochtend weer eigenlijk... Een hoop onzin uitgaan eigenlijk, want schaatsen in een beestdrum heb ik nog nooit gezien persoonlijk. Hoewel ik veel verstand heb van drummen. Want ik heb vroeger zelf als klein meisje, heb ik ook gedrumpt. Toen had ik niet zo'n groot drumstel hoor, want dat was Ik had alleen maar een haaien Dat is zo'n van die twee van die klabbekkers op elkaar klappen. Dan had ik een snaardrommeltje erbij. Een? Een Een? Ja! Ja, nee, ik had je niet... Ja, ik word echt je je gewoon apparaat. Ik ja. word helemaal zenuwachtig van die Willem. Nou, ik moet heel eerlijk ja, zeggen, ik heb zo... uh, één keer in mijn leven uh, uh, kunstschaatsen meegemaakt. Maar toen hebben ze mij direct het Rijksmuseum uitgezet. Want dan hadden ze toch liever niet direct ik daar met de schaatsen naar binnen ging. Nou, Willem, ik vind. Want die Harlem met zijn moeder. Dit... Nee, goed. Ik, vind het thema... ik geef ze een bakje koffie. Ja, ik laat ze, bak... ze even ja. bijkomen. Ik, vind... nou, ik vind het wel leuk dat ze verteld hebben over de grootste band van Nederland. Ja, en, de... en het thema, dat spreekt mij verschrikkelijk aan. Maar uh, er is ook een website. Ik zal ze zo even opzoeken voor de luisteraars. Dan kunnen ze er even naartoe surfen. Ja, uh, dat kan je hier zeggen? in wordt prima. Via de branding kun je er ja, dat gaat uitstekend bakken. naartoe surfen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, en, en dan kun je gewoon eens nagaan en lezen hoe dat allemaal in elkaar steekt. En zo, wat er allemaal gaat plaatsvinden. Wil je de link nu opzoeken of na het nummer? Het is trouwens de 22e mei op zondag. Oh. Zei ik gisteren of zei ik morgen? Uh, als je het uh, gisteren had verteld, was het oud nieuws geweest. En ja. morgen moet het nog geschreven worden. Ja, nee, maar het is niet morgen. Het is dus zondag, 22 zondag 22e mei. 22 mei, ja. laat ik het wel goed zeggen. dan gaat uh, heel Zandvoort massaal naar, morgen naar Haarlem... en dan komen ze bij de ijsbaan. Ja. En dan blijkt de ijs gesmolten. Dus ja, en dan, dan, dan, dan, dan ja, staan ja. allemaal schaatsen voor de deur. Ja, en, en, en ik weet toevallig dat er onder die, onder die ijsvloer... dus in de betonnen vloer, dus daar vonkt daar als gek. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Maar die ijs is over dat beton heen. Dat werkt allemaal niet. Nee. Um, ik heb, uh, muziek, alsjeblieft muziek. Ik heb gelijk... Een, want er is iemand die is geïnspireerd door jouw verhaal. Hè, door jullie verhaal. Ja. En die vroeg gelijk... Kun je niet het nummer van het thema draaien in de Boys? Nou, nou zijn wij niet zo van de... Thema? Kei, ja, ja, thema. Plus thema of lusje je koffie? Uh, liever koekje erbij. <laughs> en uh, ik heb het nummer even bijgezocht. En dat, uh, dat draait dan maar eventjes. Het gaat er al heftig en nu zit er nogal vlak op. Keep on rocking in the free world van Neil Young. Ja, ja geweldig mooi thema. Dat is het standaard openingsnummer van uh, wat er uh, 22 mei gaat gebeuren dus ja. in Haarlem. Op de ijsbaan. Ik ga nog even aan de luisteraars vertellen welke website uh, daarbij hoort. En uh, je zou zeggen, de grootste bent van Nederland. Als je dat intypt, kom je er ook wel terecht via Google. Dat is ook wel zo. Maar uh, het e-mailadres is dg. BVN, en dat staat dan de grootste band van Nederland. Daar dus de letters van. DGBVN.com. Ja. Dat is niet een mailadres, dat is de internetlink. Even opnieuw. Ja, nou word ik link hoor. Ja, ja. Nou word ik echt link ja, ja. hoor. Ja, nee, je doet het hartstikke goed hoor. Ik, uh, ik vind het hartstikke goed. DGBVN.com, de grootste band van Nederland. Dan heb je hem. Ja. Ik ben onder de indruk. Ben je onder de indruk? Ik vind het... Uh, ja, ik wist het niet. Ga je kom je meedoen ook? Waarschijnlijk Zo. wel. Best kan er een gitaar erin van de muren wel. Zeg, dus ja, houdt die aan de muur? Ik heb hem aan de muur hangen tegenwoordig. Oh, dan zitten er nog wel snaken op. Of is het er... Nee, dat hoeft er niet. Ja, luisteraars, we zijn weer op Dreef. Gelukkig, het valt allemaal wat mee te doen. Wat rustiger, wat, wat, wat ingetogen, zeg maar. En, uh, maar ja, Schijn, hè? Schijn, ik ga schijn, schijn. Uh, Willem... Ja, ik ga morgen graag dus ook meedoen. Met? Ik, ik speel niet basgitaar dit, dit jaar. Heb ik vorig jaar gedaan? Oh nee, vorig jaar was het niet. Nee, twee jaar geleden. Toen is het ook geweest bij de lichtfabriek in Haarlem. Oh. Je hebt daar ook een lichtfabriek? Ja, dat klopt. Dat is een flauwe keul, want overdag is het gewoon licht. Ja, dat dus is nooit nodig. Je donker. hebt helemaal geen lichtfabriek nee, nee. nodig. Maar daar hebben we een heel groot terrein ook. En dan ja. konden al die mensen konden daar met hun drumstelletjes en uh, met hun gitaren en hun basgitaar. En, trompette, viool. Het is wel leuk als er wat meer mensen met viool komen, want de, de orkestrale blijft een beetje achter. Ja, maar daar heb ik wat voor. Ik wat voor. Maar ik ga dus meedoen met een wonen. Oh, nou, ik ben zeer benieuwd. Ja, laat mij maar schuiven. Though on the edge of your feather tempo er wel in, hè? Dat, uh, ja, dat, uh, dat is helemaal goed. Ja, nee, dat is hartstikke goed. Nou, uh, we krijgen, uh, en dat vind ik wel heel leuk, dat wij gewoon uh, berichtjes krijgen van, uh, van uh, uh, gewoon van luisteraars van, uh, ja, we hebben een nummer gehoord, we weten niet... Uh, nee, we hebben nog wel even tijd. Ja. Uh, wij weten niet wat voor een uh, nummer het is en uh, zou jij ons mee kunnen helpen? Uh, Radio 10, die hebt dat ook, die noemen ze Dr. Pop, maar... Ja, nou dat, nee, dat gaan wij niet doen. We gaan die niet, niet imiteren. Ik heb wel de moeite genomen om uh, het nummer te zoeken. Ik noem verder geen naam. Als je het nummer hoort, ja. mag je naar nou dat nummer zeggen... wie dat nummer gebruikt heeft, ooit. Gaat het lukken, denk je? Nou, ik zal er eens diep uh, over nadenken... en ik zal er eens heel goed naar luisteren, Willem. Ik, uh, ik ben zeer benieuwd. Luister ik met je mee. Everybody says about the bird. Baba, <laughs> <laughs> Nou, ik krijg uh, een heleboel uh, berichtjes binnen van, uh, van is het van dat of is het van dat. Ja, uh, mensen die het voor willen zeggen, zeggen, ik moet het zelf kunnen raden. Je moet het zelf, maar ik help je niet. Het heeft wel met het duingebied te maken hier in Zandvoort. Met? Het duingebied. Het duingebied. Ja, als je zo door die duinen holt hier ja dan krijg je vanzelf van als je konijnen nou, dat... konijn, konijn tegenkomt namelijk ja. nee maar even alle gekheid op een stokje duingebied André van duingebied ja heel ben goed ik warm jou? Ben ja ik warm. je bent warm je bent warm je bent warm ja. uh, uh, is het ook nieuwe oogst toevallig nou dat is niet te geloven het is wel te geloven het ja, is wel te geloven ja het is inderdaad zo ja dat is wat wit beelden van nieuwe Oogsten. allereerst allereerste uh, het allereerste ja weet je wat het zo leuk van, uh... was uh, willen wat het zo leuk is Jij draait het nou van André van Duin. Ja. Maar gisteren op televisie. Ik weet niet of ik het gezien heb. Bij Omroep Max was het, geloof ik. ik weet het, nee. Ja, maar daar ben ik oh, nee, toch nee, echt nee. jong voor. Nee, het was niet. Zeg maar na zes uur heb je ook zo'n programma. Jeugdjournaal. Nee. Klokhuis? Nee, nee. Nou, in ieder geval. Oh. André van Duin was gisteren op televisie. Weet je wat hij zong? Wat zong die? Telkens weer zong die. Ja, maar dat hoor je. En ook. weet je, de ere van wie? Uh... Nou, dat kan maar voor één dame geweest zijn. Willeke Alberti. Daar ben ik zo'n fan van. Want vroeger vroeg speelde ze ook een rode scene. Ja, dat klopt, ja. En dan had ze een prachtig liedje. Zong zij dan telkens weer. Ja, mama, dat is helemaal goed geraden. Kelke weer is een prachtig liedje geschreven... door meneer Ruud Bosch. Meneer, van, ja, meneer Ruud Bosch is ja? een uitstekende muzikant... en ook, ook vroeger dirigent, als ik me niet vergis... van het, het Metropolium Orkest. Nee, het Metroleum nee, nee, Orkest. Nee, Metropol Orkest. Ik heb net het idee of ik nu in een uitzending zit... van Samson en Gertje... Wow. Ja. Nee, maar luister nou even. Dat vind ik zo'n mooi liedje. een nou, mooi liedje. Het gaat mij altijd ontroeren, dat liedje. Nou, weet je, ik wat? Weet je wat? Ik krijg de tranen zal het in mijn als ik dat hoor. Telkens oh. weer die tranen. Ik voel weer een diepe psychische moeheid op komen die nauwelijks is. Ik ga het nummer gewoon draaien. Telkens weer.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 Ik alleen voorleef, mijn hart aan geef, wie. Ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. dat een hoop mensen... Uh, nou, ik denk dat iedereen het uh, eigenlijk wel weet... dat zij ook uitstekend uh, kan acteren... wil Alberti. Ja. Dat absoluut. heeft ze ook wel bewezen toen ze ja. ook in Rooie Sien ja. speelde. Ja. <coughs> de, een, een van de betere Nederlandse actrices mag ik wel maar zeggen. Maar één van uh, die uh, dames... die ik ook bij IWM gezeten... die heeft dat ook in gespeeld of niet? Je had Roy Sien en je had Blonde Dolly. Blonde Dolly? Blonde Dolly te P. Ja, toch of niet? He, heeft hij dit ook gezongen? Nee, die heeft er ook meegespeeld in. Uh... Met Willeke? Ja, met Willeke. Willeke en Alberti Albetti. Ja. Ik zal je nog wat ik anders weet, vertellen. Ik weet, ik nee, weet nee, het even seri serieus. Ja. Ja, maar ik ben serieus altijd. Natuurlijk. Ja, nee, maar dan nou ben ik ook een keer serieus. Oh, Dat wil ik even zeggen. Toen ik nog heel klein was. Kan je niet, ja, ik ben nou nog niet zo groot, nee, maar toen ik heel klein was. Te. Een jongetje van een jaar of 6, 7. Ja. Jij rijdt nooit waar ik toen fan van was. Uh, over welk jaar praat je dan? Uh, nou uh, 556 56. 56. Mm, Pet Boon. Ja, ook. Uh, Jim hey, Jim April Reed. Love en Love Letters in April the Love. Ja, nee die, ja nee, stemt je. Is for the very young. Ja, nee welk. <laughs> ja, ja, nee, uh, nee, ik was fan van nou, nou, nou, nou. een Nederlandse zanger. Ronnie Tober. Nee. <laughs> Had gekund. Volgens mij oh, was hij niet eerst geboren toen nog wel. En Ronnie Tober. Ja, ja, nou ja, in, in ieder geval. Nee, Willy Alberti. Willy Alberti, kleine Willy. Ik ja. zong, nee, serieus. Ik was echt fan van Willy Alberti. En ik zong Comme Prima en Piove en, ja. en, en Marina, nog niet te vergeten. Ja. Maar Marina was van Rocco Granata, hè? En dat kwam eigenlijk omdat mijn vader, die draaide op de zon... die had zo'n platenwisselaar, een Torens, ik weet het merk nog. En, en, en ja, kon je allemaal singeltjes bovenop elkaar stapelen... met <laughs> de, al die slip erop, zodat ze... Echt waar? Ja. Ja, het reis over elkaar. Ja. Hé, ja. ja. hey, maar luister, want mijn vader draaide dat repertoire... Ook, ook van Guy Mitchell en van Tony Bennett al in die tijd. De Groens, maar ook Willy Alberti. Zo. En zo werd ik ook als klein jongetje fan van Willy Alberti... en ging die liedjes zingen. Nou was ik vroeger dat zou ik misschien nou niet meer zeggen. Maar een heel timide ventje. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, dat is echt waar. Ik, nou, je bent kracht veranderd. He, ik was heel verlegen. Ja. Ik, ik, ik dorst me uh, nauwelijks uh, te manifesteren in een gezelschap. Dus ik trok me terug. En ik, ik altijd heel bescheiden. Ja. Tot ik een keer op een schoolreisje meeging met de lagere school. Ja. En, en toen uh, ging ik in de bus. Echt gebeurt allemaal dit hoor. Ging ik kom ik prima zingen. Uh, voor de de door, door de, de microfoon van de bus. hè? Ja. ja, serieus. Nou, iedereen viel van zijn stoel van verbazing. Want dat rustige jongetje, die, die duif, die, die ging ineens los met Come Prima. En dan ja. ook nog een Italiaans liedje. Dus ik, ik werd meteen op, op, op de schouders naar buiten gedragen in die bus. Ja. Ja, serieus. En toen kregen we het afscheid van de lagere school in de zesde klas. En toen was er een van de moeders van de andere leerlingen. die besloot om voor mij een Italiaans kostuumje te maken. Er Dat is echt gebeurd. En toen moest ik Piover zingen. Uh, uh, op, de, op de afscheidsavond van de lagere school. Het is niet, het is werkelijk. Wat een verhaal. Ja. Ja, leuk, mooi verhaal. Het, mooi toch? Maar jij was, wel, jij was toen al wel heel erg goed. Dat is uh, autobiografisch, Willem. Daar kun je eigenlijk ja. een boek voor schrijven, wist je dat? Ik zou er memoires van maken. Ja. Autobiografisch, heeft het iets dus met auto's te maken, Charo? Nee, Harm, luister nou. Autobiografisch, dat gaat eigenlijk over je verleden, over, over je levensgeschiedenis. Toch? Willem? Is dat? Ja, dat heb je heel goed gezegd. Ja. Of schrijf ja, ik het goed ja. zo? Oh ja, en nou dan heb ik ook nog wel een autobiografisch, hoor. Vertel. Nee, ga ik nou niet doen. Nee, nee. Andere keer. Andere keer. Nou Andere... ja, ik, weet wel, ik merk nu, jij bent heel bespraakt toen al. Jij zegt, ik ben heel timide, maar als je dat kunt, dan ben ik wel bespraak. Mijn eerste woordjes waren uh, papa en mama. En ik was toen 18 jaar.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 Dark walking. Ja, Nancy. Hoe komt het nou vragen? dat je dit nou draait? Komt het dan nou omdat ik het net over groeners had? Nee, uh, over. Uh, haar, over uh, haar vader uh, was natuurlijk een groener, hè? Wat was die? Een groener, hij is ook altijd blauw, maar even de groene. een groener. Een groener, ja. En moet je even de luisteraars uitleggen wat een groener is. Nou, ja, dat is uh, bijvoorbeeld Frank Sinatra, Tony Bennett. Dat, dat noemen ze die. Dat zijn die Amerikanen die allemaal een bepaalde stijl van muziek zingen. Groener muziek noemen ze dat. En dat. Mafia -singers. Is, nou, het, nou, ja. Nee, dat zijn het. Dat zijn het. Dat is geen grapje. Hè? Want ik maak nooit geen grapjes. Ik dus als er iemand serieus in dit programma, dan ben ik het altijd. Ja. Maar ze noemen het altijd. Um, ja, maffia muziek. Omdat hun dus uh, de hand hebben gereikt uh, van de godvader. van Aha. Ja, nee. Ja, maar nee. nog een voorbeeld van de is Michael Boubley bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, nee, nee, nee, nee dat klopt. Piet Pieter Douglas hier in Nederland. En je hebt ook zo'n zo winnaar van The Voice. Zingt hij nog wel, Pieter Douglas? Ja, die heeft nog een... Een zinatra dan, een Nederlandse ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die ja. werkte vroeger bij Henze in Haarlem. Dat is een, een, een, een kledingzaak. De hoek van de Paardensteeg en de Gierstraat in Haarlem. Proef ik nu enigszins reclame of nee, Koop maar, jij is goed, die zaken is staat uh... niet meer die, Oh, dat, Dus dat is uh, dat nee, ja, Maar in ieder geval, nou. uh, da, daar werkte hij dus ja. in de kledingindustrie. Ja. En toen deed hij geloof ook een keer mee aan een talentjacht ergens. En, uh, deed hij zo'n zo Fringse natraact. Oké. Okay. Nou, zo is het gekomen. Hè? Zo is het gekomen. We hebben zo vorm gebied ook, natuurlijk. Hè? Ja, nee, dat moet dat we de wel. Dat hij dat door zou maar Hij zat ook vooral voor, voor in de kerk ook. Oké. Okay. En dan hebben we zo genoten van de man... want die kon zo prachtig zingen. Had hij een lapje voor de ogen toevallig? Je moet mij niet voor het lapje houden, Willem. Nou, oké, okay, goed. Doe, Doe maar weer. Uh, ik heb weer een nummer klaarstaan, want anders dan blijven we hier in de hangen natuurlijk, in die kerk. En dat vind ik helemaal niet erg. Uh, gisteren zat ik in... Nou ja, dat is een ander val. Uh, een verzoekje heb ik. Dat is zeker om gevraagd dan. Let er wel op. Oh, don't Kom maar, da, da, ah. Uh, oh. Don't touch me. Hey Ray. Hey Shuffle. Tell them who we are.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 On the five, five copies for my mother Won't oh see my smiling face On the cover of the rolling stone On the cover of the rolling stone I see my picture Ja, Dr. Hoek en de show Je kent ze ook wel van het nummer Sylvia's Mother. En... Ja, ik ken Sylvia's Mother. Die ken ik trouwens ook. Ja, hoe is het met haar? De vader ook. Nou ja, Sylvia? Ja? Sylvia leeft niet meer, hè? Die nee, nee. Is overleden. Hij is overleden. Ja. Oh. Ja, tenminste, heb ik me laten vertellen. Ja, ja, ik kan me, ja, me nog wel herinneren. Ja. Dat is inderdaad, het liedje gaat dus zo. Ja. Nu zegt... Ja, maar uh, even los daarvan. Ja, natuurlijk. Uh, uh, het liedje is leuk. En, en Dokter Hoek was dat niet die man met dat lapje voor zijn ogen? Ja, dat klopt. Terwijl hij helemaal niks mankeerde. Hè? Is dat zo? Nee, hij was wel doof in één oor. Het is een heel raar verhaal eigenlijk. Hij was doof aan zijn linkeroor. Ja. En... Hij dacht van, ik moet iets hebben wat, wat afleidt, zeg maar. Dus ik doe gewoon een lapje voor mijn ogen. Dus iedereen die denkt, ach wat zielig. Ja, ik zag, ik zag laatst op Facebook zag een plaatje voorbij komen. God, oh God, God, oh God, uiteraard. Nee, dat ja, nee, nee, was echt leuk. Dan zag, ja. zag je zo'n zo zo bedelaar, inderdaad, die daar voor blinden zat, eigenlijk, weet je wel. Mm. Uh, maar de man was helemaal niet blind, maar goed. Die fakten dat om, om geld te, uh, te incasseren, zeg maar. Maar yeah. toen liep, liep er een mooie dame voorbij, half in de, in de, in de, in de blote achterwerk. Yeah. Met, met zijn veter, uh, zo'n stringbroekje aan en zo. Yeah. <laughs> toen zag je hem omkijken. Toen viel hij onmiddellijk door de man... Door de man te, als het gaat om, om zijn handicap, uh, dat hij zogenaamd niks zag. Ja, ja. dat is gewoon bedrog. Bedrog is het. Het is bedrog. Ja. ja. Nou goed. Hé, hey, we gaan naar de klok ja, van 11 uur. De, ja, Staat het laatste nummer eventjes in. En dan in twee uur gaan we zelf verder. Met onder meer. Met onder meer uh, uh, Gerry Rutte. Gerry uh, Gerry komt vertellen wat ons allemaal te wachten staat in Zandvoort. Ja, en, uh, en wat er verder ten tafel komt: aan tafel. Aan tafel. Tot de Have you seen the old man in the